In Tunesië zijn bij een aanval op een politieeenheid... ...zeker zes doden gevallen. Volgens de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken... ...zijn ze omgekomen door een explosie. Het is de zwaarste aanslag in het land sinds 2015. Over de achtergrond is dus niets bekend. Het gebeurde in de buurt van de grens met Algerije. Volgens het staatspersbureau werd een politiewagen... ...bekogeld met een granaat. En daarna zou een vuurgevecht zijn ontstaan. In Thailand zitten nog acht jongens en een voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. Het team heeft zeker tien uur nodig om een nieuwe actie voor te bereiden. Bij de operatie zijn negentig duikers betrokken. Het lijkt erop dat de reddingsactie sneller verloopt dan verwacht. Een Nederlands pombedrijf dat op het punt stond te vertrekken naar Thailand... is niet meer nodig en hoeft niet meer te komen.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 I song. some summer lasted too long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 Remember song Sport en zomer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 To deny. Zfm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 I'm uh -huh. Stay. Welcome. And now